Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De landbouw kan genoeg produceren zonder dat daarvoor bestrijdingsmiddelen nodig zijn... die aantoonbaar meer insecten doden dan waarvoor ze zijn bedoeld. Dat stellen negen wetenschappers in een overzichtsstudie die vandaag verschijnt, meltrouw. De wetenschappers zeggen dat het helemaal niet vaststaat... dat het gebruik van landbouwgif leidt tot betere oogsten en meer winst. Als alternatieven noemen ze onder meer het ontwikkelen van gewassen... die beter tegen bestand zijn biologische bestrijdingsmethoden en natuurvriendelijke insecticiden. De Britse Labour-partij wil in de douane-unie van de Europese Unie blijven... na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal vandaag pleiten voor volledige toegang... tot de markten van de EU zonder tarieven, meldt de BBC. En tot nu toe wil de Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt... en douane-unie moesten blijven, zonder precies aan te geven hoe dat zou moeten...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 Het is uh, maandag 26 februari 2018. Welkom bij een uh, frisse, nou echt wel heel frisse start van je werkweek. We gaan het uh, zometeen hebben over de verkiezingen op Sint Maarten. Want die zijn vandaag. Maar is het land daar wel een beetje klaar voor? Is het land een beetje opgebouwd? Je hoort het zometeen. We gaan ook uh, sterren kijken met kinderen. En uh, Iris, die neemt je mee naar haar favoriete plek. Maar eerst uh, gaan we het hebben over vluchtelingen. Vluchtelingen die homoseksueel zijn. Daarvoor lijkt Nederland al snel het, uh, al snel het paradijs. In hun uh, eigen land kunnen ze niet zichzelf zijn. En hier is het tenslotte goed geregeld voor homo's. Maar is dat wel echt zo? Steeds vaker laten uh, homoseksuele vluchtelingen van zich horen. En uh, die vertellen over hoe het is uh, in Nederland... dat toch minder paradijselijk is dan je zou denken. Eén van hen is de Syrische vluchtelingen vluchteling Adam Ismael en verslaggevers Kimberly Jensma en Claire Poel... die zochten hem thuis in Amsterdam op. Ik ben echt zo vrij. Ik wil mijn leven genieten. Dat ik echt homo ben. Niet altijd bang van de mensen. Ik was open in Syrië dat ik homo Maar niet, niet altijd, niet overal. Niet mijn, precies met mijn familie. Ik wil, ik wil veilig zijn. Mijn, uh, mijn, uh, uh, een gay familie misschien doen in, uh, in de toekomst. Maar voor mij hier... Als ik een leraar bijvoorbeeld wil worden, een gay-leraar... heel raar in Syrië, dat kan niet. Adam vluchtte vanuit Libanon via Turkije naar Nederland. Op de dag dat wij hem spraken was het precies drie jaar geleden... dat hij landde op Schiphol. Na een week in een gesloten asielzoekerscentrum op Schiphol... zat hij nog een jaar in een opvangcentrum in Roermond. Uit onderzoek van Homo Belangenvereniging COC... blijkt dat LHBT'ers zich vaak onveilig voelen in opvangcentra... Veel asielzoekers houden er traditionele waarden op na... en homoseksualiteit wordt dan ook vaak afgekeurd. Eerst well, in, in, in Schiphol was ik, in die zeven dagen was ik niet zo blij... omdat het was een, like a close camp. Dus ik voelde me like in een in jail. Maar dan, ik zeg, ja, nee, de, de eerste twee, drie dagen wordt het een beetje beter. Maar de eerste dagen in Roermond, I was so disappointed. Je was teleurgesteld? Waarom was je teleurgesteld? Het was echt zo so frustrerend, weet je... Ik zag het gewoon grote als Het ziet er niet zo mooi uit van de uh, like outside. En ik was ook de eerste dag, uh, ik had mijn kamer met delen met vier andere mannen. Die zijn allemaal uh, oude mannen. En nee, ik ben niet oude bedoel ik, maar zijn uh, hetero's. Ik zeg nee, ik ga met hun echt niet slapen. Sorry. Niet discriminatie tegen mensen, maar ik voel me niet veilig. Met mensen die, ja, ik, ik kan het echt niet. Ik wil echt alleen met uh, homo's of met uh, mijn eigen kamer, maar ik voel me niet zo. Ik kan met hen echt niet communiceren van de eerste dag. Dus... En werd daarnaar geluisterd? Uh, ja, ik had, me een ik had een kamer met twee, uh, bed. twee bedden. En dan uh, na een week daarna kwam mijn uh, goede vriend kwam daar ook met mij wonen, voor, voor ook een paar maanden. En dan hij is hij weg en dan komt een andere homo en zo. Maar de eerste dag, ik like, Nee, ik kan echt. Ik voelde me. Ik wil, weet je, ik wil echt terug. Ik had die, die, die, die idee. Ik wil echt, ik wil echt terug naar, naar Libanon, weet ik veel. Maar ik wil niet hier met, met mensen, andere vluchten. Ik voelde me echt niet zo veilig. Hoe heb je dat tegen je familie verteld dat jij wegging? Ik heb ze niet vertellen. Nee, helemaal niet. Ik ging eerst een paar dagen naar Libanon en terug. Ik was gewoon... Weet je, ik wil weten hoe het gaat daar, de leven, de werk en zo. En op een gegeven moment... Uh, en, in de ochtend, mijn familie ging naar werk. En ik heb mijn uh, spullen en alles. En ik ging naar Beirut. En ik heb mijn moeder van Beirut gebeld. Ik zei, mam, ik, ik ben in Beirut. Ik kom nooit terug. Hoe reageerde ze daarop? Ja, mijn moeder was echt helemaal niet zo blij. <laughs> Ik was helemaal niet blij. En hoezo? En kom terug. Ik doe wat, wat, wat voor jou, wat je wilt. en dus ik zeg, nee, dat voor mij is niet een, uh, een plek. Uh, spreek je ze nu nog? Uh, mijn moeder ja, natuurlijk. Maar mijn, ik mijn vader wil praten niet. Maar mijn moeder wel. oh my god, ik mis haar echt veel. Ik heb haar bijna vier, vijf jaar niet gezien. Ik heb één broer, hij is vier jaar uh, ouder dan ik. Hij is overleden In, uh, December 2016. In de oorlog. Hij was een soldaat En hij is, uh, hij is geschoten en hier in de nek. Een sniper. Hij is overleden en ik, hem, ik, heb, ik, hem, uh, ik heb hem bijna vijf jaar niet gezien. En ik, sorry, en ik zie hem helaas nooit. Voor Adam is het extra pijnlijk wanneer hij wordt gediscrimineerd door andere vluchtelingen. Dat geeft. Tienduizend keer uh, pijn dan, dan andere mensen. Dat je, wij, zijn, wij spreken hetzelfde taal, wij zijn van hetzelfde land. Je moet me echt niet discrimineren. Je moet gewoon, uh, ja, la, laat me met rust. Heb je, heb je een specifiek een, een café, een straat, een plek waar je graag, graag naartoe gaat? De gay-cafés. Soms als je naar de gay-cafés gaat, dat voel je een beetje... Je bent like you're surrounded by gay-people. Je voelt zich jezelf. Oké, okay, hier ben ik, uh, ben ik Adam. Ik, kan, ik ben niet bang van dat andere mensen iets slechts tegen mij zeggen... of iemand zegt, oh, wat een uh, homo of zo. So. In de centrum, in de gay street, de reguliere Roadstraat is ook, uh, ook veiliger. Dat voel je ook zelf, dat je like, in de community bent. Dam Square en centrum, mm, niet, niet per se... Alleen dat komt door de drukte. Dus hier, je bent een beetje veilig door de mensen. Maar hoor je nog veel slechte dingen? Even wachten. Hoe je hier van die kant of van die kant? Ja, ik doe het voor ja, ik dus ja. Die kant hier is dus ook de grote, klein. Ja, weet je, als je hierheen komt, dan vind je echt dat het gewoon. Ik kom hier niet vaak, maar toch, als, hier, als ik hier kom. Dan voel ik een beetje thuis. Kijk, oh, zie je de, uh, de vlagjes, zie je de mensen, zie je die dingen. Oh, dit is voor homo. Voel je echt een beetje uh, comfortabel? Voel je echt een beetje thuis? Want hoeveel uh, regenboogvlaggen tellen we nu? 1, 2, 3, 4, 5, 7 denk ik. Ja, 7. Da, ja, Dat Ja, 7. Je ziet er heel veel. In januari 2018 publiceerde het Parool een artikel met als kop... ook Amsterdam is niet het paradijs voor gevluchte LHBT'ers. In dit artikel komen meerdere LHBT-vluchtelingen aan het woord... over de problemen waar ze in de hoofdstad tegenaan lopen. Keer op keer komt naar voren dat het qua wetten goed geregeld is in Nederland... maar dat het op straat nog geregeld onveilig is. Adam bevestigt dat. Had je toen je naar Nederland kwam het gevoel... Nederland is het paradijs en dat gaat het, gaat het worden? Dat dacht ik. En denk je daar nog steeds zo over? Vergelijken met andere landen wel. Maar als je... Ja, yeah, like, yeah, vergelijken met, de, met andere landen hier in, in uh, onze buren. It's paradise. Maar is het echt paradijs? Niet per se. Waarom niet? Ik dacht dat ik veiliger moet, of ik veiliger uh, zal voelen, maar dat blijkbaar niet. Ik voel me niet 100% veilig in de community zelf, in Nederlands, en Amsterdam zelf. Soms voel je, hoor je echt slechte dingen, je wordt discrimineerd. Weet je, nu in januari drie mishandelingen tegen homos in Amsterdam. Dus ik kijk even like, am I really safe here? En misschien, misschien ik ben de, like, I'm, I'm the next one. Dus daarom het is het niet per se paradijs. Nee, nee helemaal Helaas niet. Ik, ik, ik vind het echt jammer. Hoe zie jij jouw toekomst voor? Weet je, toen ik echt jong was, ik wilde er altijd een, een, een familie van maken. Ik wilde altijd een leraar worden met een, een kind, een hond en een man. Echt een, like een typical gay familie, een happy gay familie. Ja, en ik... Weet je, ik, ik loop achter, achter mijn, mijn doel. Dus ik hoop dat het uh, goed gaat Zover so far. Het gaat echt heel goed. Ik ben onderweg. Um, ik hoop dat het echt goed... Ik, ik krijg echt een goede einde... Je hoorde de Syrische Adam Ismael in een bijdrage van Kimberly Jensma en Claire Poel hier op Radio 1. Zometeen gaan we het onder andere hebben over de verkiezingen op Sint Maarten. Want die zitten er vandaag toch echt aan te komen. Na een rommelige aanloop door onder andere orkaan Irma. Of het land er nu echt voor klaar, klaar voor is, dat hoor je zometeen. En Iris, die neemt je mee naar haar favoriete plek. Heb jij nou ook een favoriete plek? Laat het ons dan weten via de Radio 1-app. Want dan kunnen we er misschien wel een uh, mooi hoorspel van maken. en uh, Walk On hier op uh, Radio 1 om um, um, uh, nou, op een paar seconden na precies kwart over vijf. En uh, het mooiste aan radio is dat je je soms helemaal kan wanen in een bijzondere plek door alleen maar te luisteren. Elke week dan vraag ik iemand om ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete plek. En deze week vroeg ik Iris van Soest en uh, ze staat op het punt om te vertrekken. Schiet op, we gaan! Om op mijn favoriete plek te komen, gaan we met de auto op een boot. Na 100 meter bestemming bereikt. We blijven natuurlijk niet in de auto zitten. Oh, we gaan bijna varen. Ik ren snel naar boven. Oh, hoor je dat? Je hoort de meeuw al. Al enig idee waar we heen gaan? En brengt mij naar jou, waar ik zielsveel van. De favoriete plek van Iris haar Ode aan Tessel. Nou, wil jij nou ook zo'n prachtig hoorspel? Dan kan je het dus laten weten via de Radio 1 app. En dan wil je niet zo'n hoorspel, maar wel laten weten wat je favoriete plek is, dan kan dat via diezelfde weg. Ik neem je even mee een kleine tijdlijn in. Op 6 september vorig jaar toen trok Orkaan Irma over Sint Maarten. En daarop bood Nederland 550 miljoen euro aan hulp aan. Onder een belangrijke voorwaarde. Want er zou een integriteitskamer moeten worden ingesteld... om te zorgen dat die hulp goed terechtkwam. Daar wilde de toenmalige minister-president niet mee akkoord gaan. Het gevolg daarvan is dat hij werd afgezet door het parlement. Gevolg daarvan... Uiteindelijk nieuwe verkiezingen. En uh, na eerdere uitstelling zijn die verkiezingen toch echt vandaag. Uh, John Samson, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent uh, antillespecialist bij onze collega's van de NTR. Ja, dat klopt. En uh, begin... Volgen wij alles op de voet, uh, ook op z'n Maarten nu. Ja, ja, ja, precies. Het is een spannende dag, lijkt me zo. Bijzonder. Um, want begin dit jaar uh, was het eiland er nog niet klaar voor, hè? daarom zijn die verkiezingen uitgesteld. D denk je dat het eiland er nu wel klaar voor is? Poeh. Uh, nou, heel veel wijzen erop van niet. Normaal heb je op het eiland echt een verkiezingskoorts, overal posters en uh, grote billboards, reclameborden langs de wegen en uh, vlaggetjes van de partijen. Maar dit keer niet. Uh, de partijen en kandidaten hebben het geld niet voor uh, omdat hun sponsoren het nog moeilijk uh, zat hebben. Nou, de verwoesting van elkaar in uh, Veel werkloosheid op het eiland. Uh, de echte wederopbouw moet nog beginnen. En uh, ja, de partijen vrezen ook wel dat uh, als ze fel campagne gaan voeren... op het eiland nu, dat mensen daar boos om gaan worden. Als je dat geld niet beter in ons, de bevolking, kunt steken. En wat, wat verder ook opvalt... Uh, de partijen hebben amper een verkiezingsprogramma of manifest. Dus waar ga je straks op stemmen? Ja, hebben ze dat normaal altijd allemaal wel? Zijn ze dan echt netjes voorbereid, de partijen op Sint-Maarten? Ja, ze, ze hebben in ieder geval de richting en, en, en bepaalde uh, dingen... die zij concreet willen zien veranderen. Waar ga je op inzetten? Um, ja, sommige partijen die hebben dat maar erg op het laatste moment. En, en nu is het echt meer van... Uh, op per welke personen kun je het meest vertrouwen... die zich nu kandidaat hebben gesteld... dat ze straks voor jou zullen opkomen? Ja. Ik denk dat dat meer de vraag is. En Kijk, het moet ook nog blijken hoeveel interesse mensen überhaupt hebben om straks te gaan stemmen. Hè? Want er zitten nog in de nazi van Orkaan Irma, al die ellende. Um, en we weten ook niet hoeveel mensen nou precies het eiland hebben verlaten. Dus vandaar dat het ook straks een spannende dag wordt. Ja, Zou je niet ook kunnen zeggen... je moet juist nu gaan stemmen op de mensen die jij vertrouwt... Um, zodat zij het land uh, weer of het eiland weer goed kunnen opbouwen? Ja, natuurlijk. Maar de vraag blijft in zo'n ellende als jij in de werkloosheid zit. Je hebt andere zorgen. Je moet je huis weer op orde zien te krijgen. Um, je hebt allerlei zorgen. Je hebt kinderen die nog naar school moeten en die ellende zitten mee te maken. Het trauma na Orkaan Irma. Dus uh, ik twijfel of heel veel mensen echt überhaupt interesse hebben in de verkiezingen. Zij willen gewoon dat die wederopbouw nou gewoon eindelijk gaat beginnen. Ja, die eerste levensbehoeften die zijn nog echt een stuk belangrijker... dan die verkiezingen nu. Precies. Ja. Ja. Um, er was veel gedoe over die integriteitskamer. Hè? Daar had Nederland om gevraagd. Uh, anders dan zouden ze die 550 miljoen niet overmaken voor de wederopbouw. Is die Harder integriteitskamer er inmiddels? Nee. Oh. In de komende weken zal Nederland de kwartiermakers gaan benoemen. en uh, Dus daar zullen we hopelijk snel veel over horen. Uh, zij gaan de Integriteitskamer oprichten en vormgeven. Hoe het allemaal ook op papier moet. Wie gaat toezicht houden en hoe. Um, dat was inderdaad de harde voorwaarde van Nederland geweest. Hè, voor die half miljard euro. Um, uh, dus uh, ja... Alle ogen daarop gericht. Ja, ja, daar gaan ze dus in ieder geval wel aan beginnen. Dus daarvoor is de eerste stap gezet. Nu worden er ook waarnemers vanuit uh, Nederland... Uh, naar Sint Maarten gestuurd voor tijdens de uh, verkiezingen. Wordt er echt uh, fraude verwacht? Dat Nederland uh, waarnemers stuurt naar een caribische deel van het koninkrijk of überhaupt naar een ander deel van het koninkrijk, dat is überhaupt heel opmerkelijk. Laten we dat even hebben over fraude. Uh, woensdag is een oud parlementslid uh, Silvio Masser... veroordeeld tot de gevangenisstraf van acht maanden voor verkiezingsfraude. Um, hij benaderde in 2014 mensen in de gevangenis en beloofde hen uh, 100 dollar op een kantinerekening als ze op hem zouden stemmen. Uh, het positieve is dat je zou kunnen zeggen het rechtssysteem op zijn maat werkt, mm -hmm. maar vertrouwen, dat blijft een ding. Alexander Pechtold van D66 zit daar namens de Tweede Kamer... en van de Eerste Kamer zit uh, Meta Meijer van de SP ook op het eiland... Um, Bijzonder dat er twee Kamerleden afreizen uh, om de verkiezingen in de gaten te uh, houden. Je kunt dus daarmee zeggen wel dat Nederland de boel daar niet vertrouwt. Uh, maar Nederland heeft nu uh, eigen belangen. Mm -hmm. Dat is dus uh, de half miljard euro belastinggeld uh, die straks die kant op gaat. Ja. Ja. Uh, de VVD zei eerder al dat ze verkiezingen misschien met een jaar uh, moesten worden uitgesteld. De staatssecretaris die wilde daar toen niet aan. Is dat, uh, Als je kijkt naar de dag van vandaag was dat misschien toch een goed idee geweest om ze wat langer uit te stellen? Ja, dat, dat is en blijft uh, moeilijk om daar antwoord te geven. Want uh, je hebt gewoon democratische principes. Het, het eiland gaat eigenlijk over hun eigen verkiezingen. Um, de berenering is dat ja, uh, er stemlokalen zijn... dat er een bepaalde infrastructuur is... waarvoor je kunt zorgen dat mensen naar de stembussen gaan. Um, al uh, zijn die geluiden nog steeds... van dat mensen moeilijk aan hun stemkaart kunnen komen... Um, en uiteraard dat mensen daar überhaupt geen zin hebben om hun stemkaart op te halen als dat zou kunnen, omdat zij dus andere dingen aan hun hoofd hebben. Ja, je zou kunnen stellen dat het misschien handiger geweest was uh, om de verkiezingen later in dit jaar te kunnen doen. Maar Nederland uh, heeft ook belangen en dat is dat er een, een stabiel kabinet uh, straks komt en dus ook die de Nederlandse voorwaarden volgt. Anders worden stekker eruit getrokken van de, van de, voor, voor de, het geld van de wederopbouw. Ja, dan kunnen ze daar niet meer op rekenen. Want wat zit er nu voor tijdelijke regering? Hebben die ergens een soort uh, uh, zeggenschap over? Kunnen zij iets uitrichten? Ja, de, de, de, het geld wat nu vrijkomt, dat is voornamelijk voor... Uh, uh, je zou kunnen zeggen in deze fase, uh, noodprojecten. Uh, die de pijn nu eventjes moet verzachten. Straks gaat het uh, meer over uh, de inrichting van grotere projecten... van de, van de start van de echte wederopbouw. Um, en daar gaat de komende regering zich dus mee bezighouden. Er zullen vast peilingen gehouden worden, toch. Uh, hoe staat het daarmee? Wie, gaat er, wie maakt er de meeste kans op de overwinning... Oh, dat is echt heel moeilijk uh, te zeggen. Je hoort van verschillende mensen dat ze eigenlijk boos zijn op oud-premier Willem Marlin. Dat hij uh, in al die uh, weken, maanden, ellende naar Orkaan-Irma... niet snel genoeg met de wederopbouw begon en ruzie maakte met Nederland. Dus het is interessant om uh, uh, morgen eigenlijk te kijken... hoe het met de partij van premier Marlin staat. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk het spannendste. Daar kijkt, uh, kijken heel veel mensen uh, naar uit wat gaat het worden... met uh, de partij van premier Marlin. Ja, en verder... Het is heel moeilijk te voorspellen en wie ook nog op het eiland zit, welke, welke groep, op welke partij gaat stemmen. Dat is allemaal heel vaag en heel moeilijk te zeggen. Ja, zou er een kans bestaan um, dat, dat premier Marlin weer terug aan de macht komt? Dat mensen toch weer het vertrouwen in hem uitspreken? <laughs> Daar durf ik echt geen uitspraak ja. over te doen. <laughs> nee. <laughs> Heeft Nederland nog um, middelen, eventueel, als er nu, uh, nou ja, toch allemaal een beetje. Uh, onverzorgd verloopt en er wat twijfel is misschien... Over de, over de geldigheid van de verkiezingen. Kunnen zij nog iets doen of is het voorlopig afwachten en toekijken? Kijk, het bijzondere is van, van Sint Maarten um, dat zij wel juridisch gezien de nodelijke infrastructuur hebben. Ze hebben een constitutioneel hof. Iets wat wij in Nederland niet hebben. Uh, in dat opzicht lopen zij voor. Dus als er iets misgaat, kunnen ze naar een constitutioneel hof gaan. Uh, om te toetsen of die verkiezingen wel eerlijk uh, zijn verlopen. Uh, um, en uh, ja, met al die waarnemers en het nodige infrastructuur zou je wel kunnen zeggen dat uh, er. Laten we daar toch vertrouwen hebben. Ja, dat het ja. uh, dit nou, keer goed gaat en zo niet... dan komen er weer opnieuw verkiezingen. Laten we dat vertrouwen dan inderdaad, uh, inderdaad uitspreken. Uh, ja En anders moeten we even gaan kijken hoe het, uh, hoe het gaat, uh, zou ik zeggen. Uh, um, het, voor, als, als het volgens het plan loopt... wanneer uh, moet er dan uh, iedereen er klaar voor zitten? Wanneer moet alles geïnstalleerd zijn? Over. Dat kan op zo'n eiland best wel snel gaan. Hè? Um, uh, we hebben het over een aantal weken en niet maanden zoals in Nederland. Uh, er is het zijn een stuk minder de zetels de hij, wat dat betreft. Ja, maar mensen uh, zijn uh, eerder geneigd om uh, compromissen te sluiten, lijkt het. Uh, en zeker gezien er geen partijprogramma's zijn. Mm -hmm. Het uh, gaat nu allemaal om uh, de wederopbouw. Ehm um, ik denk dat de samenwerking met Nederland achter de schermen intensiever zal zijn... dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Nederland zal straks op papier niet veel te vertellen hebben... hoe ze precies die half miljard euro moeten gaan spenderen op het eiland. Dat is dus echt iets voor de regering van Sint Maarten... Maar Nederland wil wel zorgen dat de gebouwen en infrastructuur... die straks gebouwd worden, duurzaam uh, en orkaanbestendig zijn... voor zover dat lukt. Hè. En uh, vooral toezien dus dat dat geld goed besteed wordt... En, goed en niet in de verkeerde handen terechtkomt. Want dan heeft ook staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties... en onze minister Kaja Ollongren van Binnenlandse Zaken... Een groot probleem. We gaan uh, kijken wat er uh, vandaag gebeurt op uh, Sint Maarten. Want vandaag zijn er dus verkiezingen daar. Uh, John Samson, de Antillespecialist van onze collega's bij de NTR. Dankjewel. De eerste dvd die ik ooit kocht van Coldplay Live 2003. Daar stond onder andere dit nummer op. In My Place. Fris. Tijd om eens te kijken welk nieuws de uitzending niet gehaald heeft. Meerte van der Drift, goedemorgen. Ja, maar eigenlijk heeft het de uitzending dus wel gehaald. Klopt, ja. Want Wat heb je uitgezocht? Vandaag uh, bleek weer dat ouders waanzinnig veel over hebben voor hun kinderen... In België begint dat al bij het inschrijven voor de basisschool. Ouders bivakkeren daar op het schoolplein om op tijd te zijn voor de inschrijving van het kind die 1 maart pas open gaan. <lacht> Kun je je <het> voorstellen <lacht> teun met nu dit al? weer? dit is nog een week. In een tentje? Ah, oké, okay. drie dagen zie Het is echt super koud. Nee, dat klinkt niet zo aanlokkelijk, hè? Nou, en het blijkt ook nog eens geen uitzondering. Dit is het vijfde jaar op rij dat Belgische ouders in de kou wachten... om hun kind in te kunnen schrijven op de gewenste basisschool. En als die rij nou nog eens iets zou opleveren... maar ook dat blijkt niet zo te zijn. Er is plek voor 21 nieuwe leerlingen... maar het AD berichtte dat er gisteren al 24 ouders in de rij stonden. Jezus, nou... Tja, kinderen, je moet er wat voor over hebben. Zeg dat inderdaad. Kom jij uit een groot gezin, Nee. Toch? Nee. Nou, een Japanse zakenman wel. En hij wilde dat ook graag aan zijn kinderen meegeven. Hij verwekte dertien kinderen bij negen verschillende draagmoeders uit Thailand. En deze week heeft hij van de Thaise rechter de vo voogdij toebedeeld gekregen. De dertien kinderen, inmiddels kleuters, mogen met hem mee naar Japan. Een voetbalteam met wissel. Welke vader <lacht> wil dat nou niet? Nee, ik, weet, ik moet er niet aan denken, geloof <lacht> ik. dank je wel. Verstegen. Fris. Het uh, waren deze week de landelijke sterrenkijkdagen. En uh, daar wilde onze sterrenverslaggever zelfs, Stefanie van Ulft, veel meer van weten. Het Geovocht is een van de ruim 60 locaties waar dit weekend naar de sterren gekeken wordt. Het doel is om meer te leren van de sterrenhemel. En dat doen ze via filmpjes, presentaties van amateurastronomen en een draaibare sterrenkaart. Dit is hem. Dit is een draaibare sterrenkaart. Je kan iets draaien daaraan. Daarom noemen we hem een draaibare sterrenkaart. Het is een ding waarmee wij kunnen voor uh, elk uur van de dag uh, kunnen we zien hoe de sterrenhemel eruit ziet. Maar daarvoor wil ik eerst iemand die mij helpt om hem in te stellen. Want we moeten de datum en de tijd instellen. Zie je dat? Ja. Um. Draai maar op 23. Dat is al 20. Zie je? 22. Dus daar zit 23. Nou, dat is alles. Zo heb je hem ingesteld. Terwijl wij nu super ouderwets naar een sterrenkaart staan te kijken, zie ik in mijn ooghoek iemand met zijn telefoon staan. Wat ben jij nou aan het doen? Ik heb een app op mijn iPhone, Night Sky, die uh, laat zeg maar uh, de sterrenhemel zien. Uh, met alle sterrenbeelden, satellieten, planeten. Oh, dit is als we nou helemaal zo naar achter draaien, wat zien we dan? Wat zien we daar? Hier zien we een satelliet. Een van de amateurastronomen deze avond is Jan Zebrechts. Hij doet dit weekend op meerdere locaties mee, waaronder in zijn eigen achtertuin. Nu heb ik een uh, eigen observatorium en uh, ja, het is gewoon heel boeiend om naar de sterrenhemel te kijken en naar de planeten te kijken. Je zit daar in het pikke donker, in, in stilte, uh, naar de sterrenhemel te kijken en je ziet het, maar je begrijpt het niet. Oh, tijd uh, om naar buiten te gaan. Het is echt heel fris en het waait ook best wel hard. En je kijkt echt uit uh, over een heel donker landschap. En te kijken of wij uh, sterren kunnen gaan zien. En je ziet daarboven, hij heeft een beetje de vorm van een zandlopertje. Je ziet daarboven die twee heldere sterren, die linker wat oranje. En dan zie je rechts een wat zwakkere. Dat is sterrenbeeld Orion. En die middelste drie, dat is de gordel. Als je naar beneden gaat, halverwege de lijn van die twee onderste sterren... zie je een wazig vlekje. Dat is de Orionnevel. Met het blote oog kun je dus zeker al een en ander zien. Eens kijken wat de bezoekers door de telescoop kunnen zien. Nou, we kunnen hier uh, Orion zien, de drie uh, sterren. Of in ieder nee. geval de nevel erbij. Ja, een wit een uh, witte, wazige vlek ja, met heel duidelijk een paar sterren erin. Ja. Behalve gezinnen met jonge kinderen komen er ook echte ruimtefanaten op af. Vanaf jongs af aan zijn ze al bezig met het heelal en sparen dan ook voor een heel specifiek type telescoop. De Celestron Astromaster 130 EQ. Toen kon ik ongeveer een jaar of elf was begon ik ervoor uh, te sparen. Het is uh, eigenlijk uh, bedoeld voor deep sky projecten. Ik uh, vond de nevels eigenlijk veel interessanter dan de planeten. Vanavond kijken we op verschillende manieren naar de sterren en de maan. Een van die manieren is met een doodgewone verrekijker. Het is een onderschot instrument, de verrekijker. En heel veel mensen hebben hem thuis liggen. Als de maan aan de hemel staat, pak hem een keer en kijk dan maar naar de maan. Je weet niet wat je ziet. Even kijken. Hier doorheen kijken. Oh, het is inderdaad. Ik moet even zoeken waar de maan is. En dan even stilhouden. Oh ja, je ziet echt heel erg goed die kraters. Ja. En je ziet ook al de baron. Oh ja, die, die heldere ster, daar echt, rechts beneden. Die, die dus vanavond bedekt is geweest door de maan. En na een tijd buiten in de kou staan is het toch wel tijd om even op te warmen. Ja, we zitten lekker bij het kampvuur. Wat, uh, wat heb je allemaal geleerd vanavond? Nou, uh, waar allemaal sterren staan en... Dat uh, bijvoorbeeld een ster niet om de maanduid bij de maand daar omheen. En dat je heel makkelijk de Poolster kan vinden. Om te kijken naar de Grote Beer. En dan zie je uh, de Poolster. En Jan, wat valt er nu eigenlijk te leren van de sterren? Je ziet eigenlijk de betrekkelijkheid van alles in het, en het nietige van ons. En als je dat naast het nieuws zet, wat hier allemaal gebeurt op de aarde... vind ik dat een heel groot contrast. Waar, waar maken wij ons druk om? Waarom voeren we oorlogen en waarom gebeurt het allemaal? Terwijl je zo'n mooi leven kan hebben met elkaar. Je ziet eigenlijk de betrekkelijkheid van alles en het nietige van ons. Eigenlijk zijn we als mensen het... We denken dat er heel wat zijn, maar we zijn eigenlijk helemaal niks. In, in, de, in de ruimte gezien zijn we stofje. Goedemorgen. Simply Red en uh, Stars om uh, precies tien over half zes hier op Radio 1. Ja, en elke week uh, rond deze tijd dan praat ik je even bij... over het uh, sportnieuws van de afgelopen week. Dat doen we samen met uh, de mannen van sportnieuws.nl. Want ja, uh, dan kan je maar weer bijgepraat zijn uh, voorbij de koffieautomaat straks. Uh, Stefan buitenhuis, goedemorgen. Goedemorgen, uh, Laten we even beginnen met de uh, Olympische Spelen. Daarvan was gisteren uh, de sluitingsceremonie. Mm -hmm. For your contributions, I thank the International Winter Sports Federations, the participating National Olympic Committees, our sponsors, and the television rights holders. To the President of the Republic of Korea, Your Excellency Moon Jae-in, I say thank you for your personal commitment and determination. ...to make these games so successful in every way. Nou, daar had de, de, de baas van de Olympische Spelen heel veel woorden nodig... ...om eigenlijk te zeggen dat het best succesvol was. Uh, hoe kijk jij terug op de Olympische Spelen, Stefan? Ja, nou ja, best wel een beetje dubbel eigenlijk als ik heel eerlijk ben. Want we hebben gewoon heel goed gepresteerd. Maar ja, er zijn ook wel echt een aantal dingen uh, niet gelukt... ...waar we toch wel echt op gehoopt hadden. Hè? Geen goud, ik knech... Uh, geen goud voor op de 10 kilometer. En ook geen medailles uh, bij het snowboarden. Ja, dat vind ik toch wel jammer. Maar aan de andere kant wel gewoon 20 medailles. En de verwachting waren, was eigenlijk 15. En uh, ja, dat is dus eigenlijk best wel goed gegaan. En daar zaten best wel een paar bijzondere tussen, toch? Die we dan weer niet ja, verwacht hadden. Nee, absoluut. Ja, er zaten een aantal hele mooie tussen. Uh, ja, mijn pers persoonlijke favoriet uh, is de dubbele goud van uh, Kjeld Nuis... He, die man die had al twee spelen eerder mee moeten gaan. En ja, nu mocht hij eindelijk mee en ja, maakte het ook meteen waar. En dat is gewoon heel knap, maar ja natuurlijk het meest opvallende goud was toch wel uh, dat van uh, Suzanne Schulting. Ja, dat was geweldig. Ja. En ook hoe ze na afloop het te team bedankten en uh, ja, die andere meiden waren echt heel blij voor haar. Ja, dat was echt uh, geweldig om te zien. Laten we even doorgaan met het wielrennen. Want het wielerseizoen is uh, dit weekend gestart. Afgelopen zaterdag met die Belgische omloop het Nieuwsblad. Michael Valkrun gaat er vandoor. En wat gebeurt er dan daarachter? Weinig reactie, er wordt gepokerd. Er wordt naar elkaar gekeken. Maar Stef van Marken denkt: ik ga hem dan zelf wel halen. Maar hij is helemaal alleen. En Valkren is inmiddels vertrokken en hij wordt niet meer achterhaald. Hij wint de omloop van het Nieuwsblad. Hij werd twee jaar geleden de tweede in de Amstel Gold Race en dit is een eerste overwinning in de World Tour de 26 jaar gedeen. Had je ingezet op Michael Valgren in, in je pool, dan was je miljonair geweest denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, dat was niet helemaal verwacht. <laughs> maar ja, hij wint dan echt dankzij een stukje teamwork. En ze zitten in de kopgroep, zitten hij en zijn ploeggenoten, zitten die met uh, twee andere ploeggenoten. Ja, en die gaan gewoon om de beurt, die aanvallen. En uh, ja, op een gegeven moment gaat hij en uh, je ziet al die andere favorieten die blijven zitten en kijken een beetje naar elkaar. Ja, en dan inderdaad, die hoorde het net al, wel gaat Van Marken wel uiteindelijk. Maar ja, die was gewoon te laat. Het is, is, dus, is een uh, beetje ja. het ding van Van Marken, want hij werd geloof ik vorig seizoen ook altijd tweede en derde. Vierde, ja, zoiets. Uh, ja, klopt. Hij had een heel erg uh, slecht seizoen vorig jaar. Ja, toen vond hij zelf, en, uh, want geen winst. En uh, ja, nu, hij uh, lijkt een lijn door te trekken. Ja. Ja, ja, alleen uh, met wie het wel goed gaat, want dat uh, was uh, gisteren op zondag. Toen uh, won onze grote held Dylan Groenewegen zijn vierde etappe alweer dit jaar. Wat belooft dat voor de rest van het seizoen voor hem? Uh, nou ja, uh, Dylan is natuurlijk hartstikke goed in vorm. En uh, ja, hij had expres ook de omloop van het uh, Nieuwsblad laten lopen... Uh, om mee te kunnen doen met uh, de... de Kuurne-Brussel-Kuurne, uh, uh, waar hij gisteren dan won. Ja, en dan wint hij dan echt van een topsprinter als de Maar. Ja, ik, uh, ik zie dat het nog wel een heel mooi seizoen gaan worden voor hem. Ja, ja. Maakt hij kans in de, in de echte goede klassiekers als uh, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubert? Nou ja, hij is natuurlijk niet het echte klassieke, klassieke renner. Maar uh, ja, uh, als het uitkomt op een sprint, uh, uh, ik denk dat... Uh, hij iedereen aan kunt, kan uh, in principe. D dat heeft hij wel laten zien. Hij heeft echt ontzettende ja. bovenbenen. En uh, nou, in ieder geval dit seizoen spreken ze behoorlijk. Um, laten we tot slot nog even naar het voetbal gaan. Feyenoord en PSV. Die namen het gisteren uh, tegen elkaar op in de Kuip. Wat was dat voor wedstrijd? Ja, dat vroeg ik me ook af. <laughs> uh, ja, ik was vooral al een beetje bang dat Feyenoord uh, de wedstrijd zou gaan laten lopen. Uh, en uh, ja... Dat was eigenlijk ook wel een beetje zo uh, voor mijn gevoel. Uh, ze liet zich echt overklassen door PSV. En ik denk dat Feyenoord gewoon wel bezig is met de beker met de wedstrijd twee. Voor komende woensdag. Of ze wilde Ajax niet helpen. Ik weet niet precies wat er aan de hand was. Maar het was echt een beetje zwart. En uh, ja, PSV wist natuurlijk uh, Ajax een punt punten laten liggen. Ja, en die klapte er wel uh, behoorlijk op. En ja, uh, yeah. met resultaat. Ja, ja, ja, ja, want ik geloof dat de coach van PSV uh, nog even voor de wedstrijd had gezegd. Um, wat, wat de wedstrijd tussen Ajax en, uh, en Aro Den Haag was geworden. Dat was 0-0. Ja. En dat motiveerde ze wel, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, kijk, je weet gewoon, het gat is, uh, is, is, is een, op het moment 5 punten en nu is het weer 7 punten. En uh, ja, om het ook maar meteen te zeggen, uh, de competitie is voorbij, PSV is kampioen. Uh, ja, de spanning is, er, uh, is, is echt weg. Ja. En uh, ik denk niet dat hij er nog voorbij is gekomen. Op 26 februari 2018 heeft hij gesproken. Stefan Buitenhuis van Sportnieuws.nl. Ja. <laughs> PSV is de kampioen van de Eredivisie. Stefan, dank je wel. Graag Fris. Heb jij dit weekend zo lekker achterover op de bank gehangen... en een beetje Netflix gekeken? Wat was het voor serie? Was het uh, Engels of was het Nederlands? Nou, als ik het zo moet inschatten, is het toch een uh, dikke kans dat het, uh, dat het Engels was. Uh, want er staan namelijk nauwelijks Nederlandse producties op, uh, op Netflix. De Raad voor Cultuur die wil dat veranderen. Netflix zou daar uh, meer moeten investeren in de Nederlandse filmwereld. En dat uh, klinkt interessant voor zeker uh, jonge filmmakers. Uh, Bart schrijven, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent zo'n jonge filmmaker. Ja, klopt. Hoe zou jij het vinden als euh, nou ja, jij in ieder geval meer kans euh, maakt om op Netflix te komen... en misschien nog wel een potje geld krijgt van Netflix? Uh, ja, dat zou natuurlijk sowieso mooi zijn. Om, uh, nieuwe plekken waar je, je waar ik mijn films of waar gewoon Nederlandse mensen hun films neer kunnen zetten... lijkt me sowieso natuurlijk wel een, goede, een goed idee. Ja, ja precies. Want, dus je staat wel achter het idee van de Raad voor Cultuur... om Netflix een beetje te dwingen zo om in, in Nederland te investeren. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het, uh, dat het sowieso handig is als er uh, ja, meerdere plekken zijn waar je dus je, je films makkelijker kan tonen. Ik weet niet of dwingen altijd de beste vorm is om dat te doen. Maar uh, ja, in principe, de, de, er is natuurlijk weinig, uh, ja, niet heel veel geld beschikbaar in Nederland. Dus als er dan een beetje meerdere spelers op de markt komen, dan uh, mm. lijkt me altijd wel een goed idee. Want, want hoe kom jij aan je geld voor je films? Uh, nou, ik ben op dit moment bijvoorbeeld een kort film aan het maken. En daar uh, ben ik voor een crowdfunding nu mee bezig. En dat doe ik ook via een instantie heet de Ontmoeting. Waarbij ik mijn geld krijg. En op die manier nou, krijg, kan ik ongeveer nou, een klein budget bij elkaar krijgen. Maar daar kan ik dan nog niet iedereen van betalen. Maar dan kan ik tenminste wel een film maken. En eigenlijk zo moet je dat langzaam een beetje groeien. Dus dat is eigenlijk toch wel voornamelijk via dit soort, uh, dit soort wegen of... Uh, nou ja, gewoon weinig geld en dat je met mensen samen iets kan maken waardoor je nog niet iedereen kan betalen, maar dat je dat hoopt in de toekomst wel te kunnen doen. Ja, ja. Zo, zo bouw je uh, langza langzaam eigenlijk op naar, uh, nou ja, hè, je hebt nu een beetje en dan volgende keer een klein beetje meer, omdat je aan je vorige productie al had kunnen ja. laten zien. Ik kan wel wat. Ja, ja, zo werkt het voor mij op dit moment wel een beetje. Ik denk nee. dat het voor meerdere mensen ook wel werkt. Ja. Het, uh, uh, uh, het is natuurlijk gewoon een, een kwestie van, van waar het geld vandaan komt. Um, uh -huh. Geldt het voor alle filmmakers zo dat ze echt inderdaad zo moeten sprokkelen... om aan hun geld te komen? Tenminste de meeste, behalve de grote namen? Uh, ja, ik denk het wel. Er is het natuurlijk in die zin ook gewoon wel een klein land. Dus daar is ook gewoon niet heel veel beschikbaar. Ik als je kijkt uh, in Amerika heb je natuurlijk zoveel verschillende... ...plekken waar dat gemaakt wordt en zoveel verschillende productiemaatschappijen... Dan, ja, ...dan kan er gewoon veel meer gecreëerd worden. Dus dan is het ook wat makkelijk wat meer beschikbaar. In Nederland heb je natuurlijk ook maar gewoon een aantal plekken. En je hebt Nederlands Filmfonds, wat een grote speler is... ...waar gewoon heel veel geld vandaan komt. Nou ja, als er dan nog eentje bij zou kunnen komen... Mm -hmm. dan, um, nou ja, ...dan lijkt me dat dat gewoon alleen maar meer uh, werk op is. Ja, Netflix is natuurlijk meteen ook een distributeur. He, als ze uiteindelijk elke geld insteken... dan komt het ook op hun platform te staan. Um, waar kan jij nu je films kwijt? Nou ja, voor mij is het dat ik hoort te films maak, Dus voornamelijk op het filmfestivalen. Even kijken. Ondertussen is volgens mij je telefoon in je, in je, in je nek verdwenen. Uh, ah, Bart. zo. Is dit ja, beter? Ja, dit is weer een stuk beter. Ah. Waar kan je je films kwijt? Ah, oké. Okay. Ah ja, nou ja, voornamelijk is dat nu op filmfestivalen, Dus, dus denk ik denk elk weekend ergens op de wereld zijn er wel tien 10 of honderd verschillende korte filmfestivalen. Dus dan is het de kwestie van nou, kijken of je met je film daar binnen kan en dan uh, zoveel mogelijk mensen hem zien. En dan zijn er ook nog wel, zijn al wel heel veel online platforms waar je films kan vertonen. Um, uh, en op die manier probeer ik met mijn korte films te kijken naar hoeveel hoe mensen kan je me laten zien, zodat ik weer bij mijn volgende film kan zeggen: Hé, hey, misschien kan ik weer iets meer geld krijgen. Want zoveel mensen hebben mijn uh -huh. film al gezien op zoveel verschillende festivals. En ja. voor grote films is dat toch eigenlijk wel gewoon hetzelfde als iedereen. Dus TV, bioscoop of van dit soort online platforms. Ja, ja, ja. ja. Hoe, hoe groot acht je nou de kans dat... Uh, dat is natuurlijk een beetje moeilijk in te schatten misschien... maar dat, dat uh, Netflix gaat investeren? Ja, weet ik, weet ik niet zo goed. Ik denk uh, dat ze in andere landen hebben ze al wel van dit soort regelingen. Dus in die zin is de Nederlandse markt natuurlijk best wel klein... Maar dan zou je wel kunnen kijken dat in Frankrijk zijn er al van dit soort regelingen, dat er bijvoorbeeld co-producties worden gedaan met Frankrijk. Zodat je toch een iets meer een Europese markt meteen aanspreekt en niet alleen maar de Nederlandse. Waardoor je ze eigenlijk meteen twee vliegen in één klap kunnen slaan. En dat lijkt me wel ook meteen interessant voor Nederlandse filmmakers. Omdat je dan meteen voor een groter, nou ja, voor heel Europa films aan het maken bent. Waardoor ze wel veel gezien worden. Want ja, filmen op Netflix die kunnen makkelijk gewoon een paar miljoen keer bekeken worden. Terwijl als je een internationale film hebt. Terwijl dat in Nederland toch wel... Uh, met honderdduizend mensen heb je al wel een best wel succesvolle film. Mm -hmm. Ja, ja dus je zou via dat soort trucs ook je bereik veel meer kunnen vergroten. En filmmaker ja, uh, Bart Schijver, dank je wel. En... Uh... Maar meteen gaan we het nog hebben over de wapenstilstand in uh, Syrië. Hier in Fris op Radio 1. E. Eerst Wolf. She keeps praying along. one-man band. She keeps singing her song. Turns around upside down. Just to keep her head up. Though it seems she got nowhere. She got nowhere to run. To, to run. To, to run. Cause she knows there's no one there No one there to run to, to run to, to run to Het is uh, Wolf hier met All Things Under the Sun. De VN-veiligheidsraad heeft zaterdagavond unaniem... voor een staakt uit vuur gestemd in het uh, Syrische Oost-Ghouta. Um, die zou zeker 30 dagen stand moeten houden. Maar ja, is een wapenstilstand in Syrië wel te realiseren? Je zou bijna zeggen van niet, want nog geen 24 uur later... zijn de eerste bommen alweer gevallen. Ara Jaramani vluchtte vier jaar geleden vanuit Syrië naar uh, Nederland... en werkt nu voor de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland. Ara, goedemorgen. Even kijken. Arga, goedemorgen. Ja, daar ben je. Uh, hoe uh, zou, uh, zou je de oorlog beschrijven in Syrië nu? De oorlog is in Syrië nu in een proxy war. Als Syriërs weten wij dat vier landen uit Europa en Azië daarnaast Amerika, nu binnen Syrië vluchten. Amerika zit in Zuid-Syrië, uh, daar zijn grote groepen rebellen... die gewapend zijn door de CIA. Zijn. Amerika zit ook in noord syrië in Raqqa, Noord-Dirthor, Hasaka... en um, die ondersteunen de Kurden in deze gebieden ook. Die maken hen sterker en gebruiken hen als een uh, gereedschap... om uh, de andere militaire groepen te vechten. En uh, die bij Turkije en andere landen horen ook Rusland en Assad... ...hebben die rest van Syrië nu. Ghouta is niet van Amerika. Daarom durven Rusland en uh, Assad... ...mensen die in Ghouta zijn... ...te bombarderen. Mensen daar uh, zijn meestal moslims... ...en dus gebruiken die Russen... Uh, ...en Assad die kans om uh, te zeggen... ...dat ze groepen zijn... ...verveilen. Dat uh, bijna helemaal niet... ...want er zijn natuurlijk uh, sommige uh, groepen... ...die zijn echt... Uh, extreme groepen, maar dat betekent niet... wij moeten die heel erg goed bombarderen... er zijn sommige mensen die zijn extremisten... want er zijn nee, ook nee, vrouwen nee. en kinderen. Maar u, nee. u vertelt heel veel en het, is, het, het klinkt als heel veel partijen... die, die ja, nou ja, in ieder geval daar, daar iets aan het doen zijn. Is een wapenstilstand dan ook uh, een beetje uh, logisch volgens u? Is dat te realiseren? Uh, er zijn uh, er, geen uh, wapenstilstands. Uh, nee, die hebben dat, uh, over dat gedaan, maar uh, eigenlijk uh, geen paden. Uh, geen uh, nee, nee, nee, het klinkt, het klinkt bijna als onmogelijk. Um, is er een manier waarop u wel de mogelijkheid ziet voor Syrië om, om weer langzaamaan toe te gaan naar een veiliger land? Uh, later, misschien, uh, ja, weet ik niet. Eigenlijk, het kan niet. Nu is echt een oorlog. Uh, en uh, als, als die gaat uh, misschien uh, na een uh, misschien een paar jaar of uh, iets, dan uh, moet Assad uh, weg en u uh, en uh, uh, moet tijdelijk voor overheid waken gebaseerd op mensen die geen bloed op hun handen hebben. Alle landen die nu deel zijn van uh, de proxy war moeten uit Syrië dan. En, uh, ik heb het uh, uh, over iedereen. Ja, uh, yeah. ja nee, precies. Er, echt, er zijn nog heel veel stappen nodig om er wel een, een, een veilig ja. land, uh, land van te maken. Um, hoe ja. hoe is het voor u om het vanaf hier te moeten volgen en weinig te kunnen doen in die zin? Oh, het uh, moeilijk, uh, moeilijk um, is een moeilijke vraag. Het is wat het, Het uh, is wat het yeah. is. Uh, veel, verd ik veel verdriet echt ik. In, Ja, echt. Ik ben niet echt in, uh, echt in Nederland. Ik woon misschien hier, maar mm -hmm. alles is daar. Ja, ik uw ben, gedachten uh, zijn heel vaak in Syrië? Altijd. Ik ben een overlevende, maar ik heb uh, het niet overleefd. Ik zit nog in Syrië, eigenlijk. Mm -hmm. ja, ja, u bent ja. wel hier, maar... Maar nou ja, toch, toch nog steeds eigenlijk in, in, in, in Syrië. Nou ja, we, we gaan zien of de Veiligheidsraad het misschien opnieuw gaat proberen. En, uh, om te kijken uh, wat ze kunnen doen, uh, doen voor Syrië. En hopelijk gaat het dan toch langzaam richting, uh, richting wat meer uh, vrede. Uh, Ara Jaramani ja. vluchtte uh, vier jaar geleden vanuit Syrië naar uh, Nederland. En werkt nu voor de Stichting Syrische Vrouwen in uh, Nederland. Hartelijk dank voor, uh, voor de toelichting hier op de vroege ochtend op NPO Radio 1. Het uh, zit erop, wat fris betreft. Zometeen uh, hoor je op deze zender. En uh, was Radio 1 Journaal. gepresenteerd door Winfried Bijens. Ik wens je nog een fijne maandag. Vertel. Caro en CRV. NPO Radio 1.